Het Marathon-Interview. Uw presentator is Stefan Sanders. Welkom bij de VPRO op Radio 1. Welkom bij het derde gesprek alweer in de reeks Marathon-Interviews... zo op het randje van 2013... En u verlangt na twee volle kerstdagen terug naar het normale? Back to normalcy? Nou, vergeet het maar. Want vanavond hoort u drie uur lang Joke van Leeuwen. De schrijver, tekenaar, dichter, performer, cabaretier... en bovenop dat alles ook nog eens vrouw. In gesprek met Joeken Veninga. Ook alweer van het vrouwelijke geslacht. Wordt het dan nooit meer normaal? Nee, niet als het aan Van Leeuwen ligt. Deze hypervaak bekroonde taalkunstnares. Gouden en zilverige griffels verzamelde zij in de loop van haar leven, als waren het van die bigpennen die je zo na gebruik weer weggooit. Geboren in Den Haag ergens in de jaren 50 verhuisde zij van Hots, maar vooral toch naar Her. Zij ontpopte zich tot een kleinkunstenaar en een bekend kinderboekenschrijfster. Zoals dat dan heet als boeken de pech hebben, ook door kinderen mooi gevonden te worden. Ik noem de klassieker Iep met uitroepteken. Een halve rond heel denken en toen mijn vader een struik werd. Geef toe. Intrigerend op zijn minst. In 2013, dit jaar dus, won Van Leeuwen de ACO-literatuurprijs... met haar roman Feest van het Begin. En werd nog eens schaamteloos duidelijk dat ook ouders... en ja, zelfs kinderloze mensen haar boeken lezen... Zou deze vrouw, die in Antwerpen woont en van daaruit de wereld betovert, ook wel eens ergens niet in uitblinken? Djoeke Venega is afgereisd naar België... waar Tweekeersdag eigenlijk alleen voor de Duitsstalige gemeenschap... een officiële feestdag is. En wij spreken en luisteren Nederlands... en er hoeft vanavond dus niets eerbiedigs in de lucht te hangen... Wij schakelen zometeen live over via de modernste satelliettechniek... naar de Antwerpse zitkamer van Joke van Leeuwen... waar Doeke Wenega klaar zit, onze vraag van dienst. Wilt u reageren op dit marathoninterview? Dan kunt u mailen naar marathoninterview@wpro.nl. En denkt u nog van het geheel achterhaalde medium Twitter... gebruik te moeten maken, dan graag via hashtag marathoninterview. Voor nu over naar België, naar Djoeke Veninga, nog tot 11 uur vanavond in gesprek met Joke van Leeuwen. En inderdaad, dit is Antwerpen. We klinken misschien een beetje hol. Tenminste, zo klink ik mijzelf een beetje terug in de oren. Maar dat komt omdat we... Is dit ja, je huiskamer? Een stuk van je huiskamer? Ja, het is eigenlijk de eetkamer. Het is een typisch Antwerps huis met een kamer en suite... en dan daarachter een soort verandakamer met een daklicht... En dat laatste, daar zitten we nu. Ja. ja, Daar hebben we niet zoveel aan nu aan het dak ligt, maar het zit er wel. Ja, we zien het ja. hierboven. Het uh, donker inderdaad op dit moment. Ik heb uitzicht op een uh, wandje vol uh, fluiten. Ja. En andere houten uh, muziekinstrumenten. Ik zie bijvoorbeeld een mbira. Dat is een soort duimpiano uit zuid, zuidelijk Afrika. Uh, ben je een verzamelaar van... Van, van, van kleine muziekinstrumentjes. Ja, van die fluitjes. Dat, ik vind het leuk als ik ergens anders ben... om een beetje gericht te kijken of ik daar iets leuks vind. Maar ik ben geen goede verzamelaar. Want ik zou dus ook moeten opschrijven... dit fluitje heb ik toen gekocht en het heet zo. En je moet er zo op spelen. En dat soort dingen doe ik dus niet. Dus ze hangen daar um, decoratief. En ik kan niet eens uit elk fluitje geluid krijgen. Maar soms komen hier mensen het wel kunnen. Nou, mooi. Ja. Goed, en uh, rechts van ons een geweldige deur met glas in loodraam. Ja. Daarachter Govert Woutersen, onze technicus, die hier, uh, ervoor zorgt dat wij helemaal verstaanbaar zijn. En achter mij een waanzinnige wandschildering. Ja, die heb ik uh, toen ik dit huis kocht achter het brand gevonden. Het is een uh, grote wandschildering, een soort Italiaans-achtig. Beeld van een, van een uh, zee of een binnenzee en een stadje. En later hebben ze daar nou waarschijnlijk dat voorste ervoor geschilderd. Dat is een katholiek tafereel van twee vrouwen biddend voor een uh, paal waarop een, uh, Maria staat in zo'n hokje, in zo'n vogelkooitje. Het is ook een ander perspectief dan, dat erachter, dan dat, wat erachter zit, dus oh ja, dat is waarschijnlijk oh ja. later gekomen. Maar dat was, ik heb me laten vertellen, dit huis is van. Uh, 1880 of zoiets. En ik heb me laten vertellen dat ze dit dan ook deden als een soort, ja, de, de meesterwoningen die groter waren, die hadden allemaal van die schilderingen. En deze, in deze herenhuizen moest dan ook iets wat kleiner, wat, wat, wat, uh, ja, geen bekende schilder of zo, maar. Want weet je iets van de bewoners van dit huis van ooit? Ik weet alleen de vorige bewoners die, uh, die zijn uh, uit Congo gekomen toen uh, Zaire, toen, toen, uh, toen die onafhankelijkheid uh, was. En ik heb dus allerlei kranten ook gevonden tussen behangen en deze schildering. Franstalige kranten uit 61 was het, denk ik. En men heeft mij uh, verteld dat de heer des huizes ook een oor kwijt was, maar verder weet ik het niet. Geraakt in. Dus ik, in uh, de... ik begreep dat het daar gebeurd was, ja. Denk, denken we dan meteen, maar dat zal ja. ook vast dan wel zo zijn. Ja. En gaat die schildering wel eens vervelen? Nee, nee. Het is, ik, ik, was zo, ik was zo blij toen ik dat uh, vond achter het behang. Ja, Zo'n zo huis koop je, het is helemaal een beetje verslonst. En uh, het duurt veel te lang voordat er wat aan gebeurt. Dus ik dacht, ik ga zelf wat doen en ik... Uh, Haalde zo'n afstoomapparaat en begon af te stomen. En er kwam zo'n cactusje tevoorschijn en een stukje rots. En toen dacht ik, ah, nu, nu heb ik toch wel iets... Dames en heren, u luistert nog steeds naar Radio 1. Nog steeds naar de VPRO. En we zijn bezig om te luisteren naar Jico Veninga. Die is afgereisd naar België. Ze zit in Antwerpen om daar een gesprek te voeren met Joke van Leeuwen. En ik schepte het op over die moderne satellietverbindingen... die alles zo snel kunnen regelen. Maar u raadt het al, we waren net op weg. Ze waren ongeveer drie minuten aan het en de verbinding viel weg. Dus nooit opscheppen over satellietverbindingen. Dat is geloof ik de moraal van dit verhaal. Ik kijk even of wij nog even een muziekje kunnen draaien. Ja. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables.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 Poly courtois et un peu fort bourré. Donc pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Oh formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh formidable. Tu étais formidable. Formidable, c'est un formidable. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau, parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anon, mec, t'embal pas, elle va te larguer, comme elle le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé, si tu veux, je lui dis comme ça c'est réglé. Het is natuurlijk een prachtig excuus om die mooie plaat, formidable van stromen mee te laten horen maar het was een excuus en dat was ook nodig want er was een storing. Wij waren live bij Jock Venega. en Jok van Leeuwen in Antwerpen en de verbinding Weg. Je moet nooit opscheppen over moderne satellietverbindingen, dat is wel duidelijk. Maar ik geloof dat het euvel verholpen is. Joeken, hoor je mij luid en duidelijk? Ja, ja, ja. Kijk, ja, het is en we hoorden ook Stromai alweer zingen, inderdaad. Heel maar maar um, wat hebben we nog wel of niet gehoord? Dat weet ik nog weer niet. Nou, we waren <laughs> achter het behang en de cactusjes. Oh, bij de cactusjes. Ja. Slecht. Nou, oké. Okay. De rest slaan we gewoon weer op. <laughs> Ik weet niet wat we daarna besproken hebben, maar dat was gewoon we wel. We zijn nog een even tijd. in Brussel geweest. Ja, we zijn maar, even in ja. Brussel ja. geweest. We hadden even heel kort besproken, uh, dat je als Nederlandse. In Nederland geboren, in Den Haag geboren, al op je dertiende naar België bent gegaan. Uh, dus ook een, een, je opvoeding eigenlijk en je opgroeien. Heel Mijn vormende jaren, vormende ja, in jaren Brussel, in, in ja, in Brussel, ja, in de Vlaamse scholen. Gehad. Ja. En dus nu een niet echt een Nederlandse bent, een niet een neder -Belg, neder -Belg. Neder Belg, een een Nederbelg. Een combinatie ja. van allerlei dingen. Goed. Um, Kerstmis hadden we het ook al even over gehad. Dat de tweede kerstdag eigenlijk helemaal niet, een, uh, niet iets is. Hoe, hoe, uh, van huis uit. Want je hebt een heel leuk... Je hebt ongelooflijk veel leuke boeken geschreven. Maar je hebt ook een heel erg leuk boek geschreven. Met tekeningen over je eigen leven. Dat heet De Wereld is Krom. Maar mijn tanden staan recht. Staan recht. Ja, ja, ja. En daarin teken je eigenlijk van... Kijk, deze ja. baby, dat ben ik. Heel toevallig precies op mijn eigen verjaardag geboren. Maar je tekent ook... Uh, en, en beschrijft dan ook hele kleine scènetjes uit dat leven. En dan zegt, zeg je, als het kerstmis was... dan las mijn moeder een verhaal onder de boom over asielzoekers. Ja, dat was natuurlijk verzonnen. Maar we zaten wel rond de boom vroeger. Ja, met de echte kaarsjes, hè, toen nog. En een emmer water ernaast. Ja, emmer water, ja. ja. En wel altijd een verhaal, ja. Maar ging het niet over asielzoekers? Ging niet, nee. Hoewel we daar altijd wel uh, vluchtelingen en zo... dat was wel iets normaals bij ons thuis... dat die weer over de vloer kwamen. Ja. Ja, en dat we daarmee te maken hadden. Dus in, dit, in dat opzicht was dat... ja, niet alleen een verhaal... dat was ook iets wat zichtbaar was. Ja, een ja. kerstgedachte ook wel. Nou ja, het was eigenlijk... de, de hele rest van het jaar kon, kon dat gebeuren. kwamen de mensen over de vloer... Ja. uit uh, Zuid-Afrika of Eritrea of zo. Dus uh, ja. En voor de rest... het waren mooie verhalen, maar volgens mij... die asielzoekers heb ik erbij verzonnen... En, en nu, tegenwoordig, doe je iets met kerst... wat nog daar iets met een kerstgevoel te maken heeft? Een uh, heerlijke maaltijd gehad bij een van mijn zussen... met de hele familie. Dat is heel leuk. Ja, want uh, vier, uit een gezin komend met vier zussen en twee broers, hè? Ja. Dus dat, uh, daar, daar heb je altijd wel een hele hoop met kerstmis te doen. Ja. Um, toen ik tegen mensen zei dat ik met jou een marathon interview ging houden... zeiden heel veel mensen, oh ja... Van die geweldige kinderboeken. Uh, oh ja, Feest van het Begin. De Akko-literatuurprijs. Ja. Dat, dat, dat is nog wel blijven haken van het afgelopen jaar. Je bent niet een heel vaak... Hoewel je best redelijk vaak geïnterviewd bent eigenlijk. Maar toch hebben mensen, vinden mensen je best een onbekend, onbekend persoon. Hè? Ja, ik weet niet. Ik kom niet zoveel op tv. Misschien heeft dat ermee te maken. Dat, uh... TV is niet helemaal jouw uh, Nou, dat, uh, dat is meer wie men vraagt natuurlijk. Ja. Uh. Hou je het niet zo zelf van tv? Uh, ik zou het geen enkel probleem vinden. Behalve nee. als het over een quiz gaat, hoor. dan doe ik het niet. Maar voor de rest vind ik dat natuurlijk helemaal geen probleem. Ja. Want als we even teruggaan bijvoorbeeld naar de avond van uh, de ACO-literatuurprijs ACO, ja. ja. die, die je won. Dat was een stormachtige dag in oktober. Ja. Het uh, woei waanzinnig hard. J jullie stapten allemaal uit een trabant, al die mensen die waren genomineerd. Ja, dat hoorde bij Waarom? de festiviteiten. Dat De, de trabantclub en die kwam voorrijden en we stapten ieder in een eigen trabant die voor ons voorreed. Heel rammelend natuurlijk, maar... Uh, het moest iets speciaals zijn. Een trabant is natuurlijk wel iets speciaals dan. Er was wel een soort grap. Mensen, een ja, soort grap. ja mensen die het ooit gehad hebben... die zijn blij waarschijnlijk dat ze het niet meer hebben. Maar deze mensen... Die chauffeur die vertelde dat ze, ja, ze hebben een trabantclub... en doen dit soort ja. dingen. Ja. En dan stapten jullie uit bij het, het beeldenmuseum in Scheveningen. Ja. En daar was de uitreiking. Um, dacht je dat je ging winnen? Nou, ik, denk, ik, ik vind het dan heel leuk dat ik genomineerd ben. Maar ik, eerlijk gezegd, ik hou me dan niet bezig met oh, hoe zou ik winnen. Ik zit dan eerst op dat moment behoorlijk te genieten van het feit dat ik genomineerd ben. En dat er lekker eten is en dat je aan de tafel zit. Want de vorige keer dat ik het meemaakte moest je het staande eten. Dus ik vond het al enorm goed dat we nu aan de tafel zaten. En uh, ja verder, nee, ik, uh, ik heb zo'n soort houding van ik zie wel wat er nu gebeurt. En wat gebeurde er dat ik het won en kreeg. En dat was heel mooi. En met ja. welke woorden? Met welke omschrijvingen? Wie? Ik of zij? Nee, jij. Wat, hoe werd je omschreven? Uh, dat weet ik niet meer, hoor. Nee? Ik, uh, ik weet... Nee, op zo'n moment hoor je je naam. Ja, daarvoor he, he, ging het natuurlijk wel over mijn boek. En dat, uh, maar ik kan dat niet meer herhalen. Nee, ik weet dat, dat ik het... Uh, mijn naam genoemd werd en dat we allemaal opsprongen. En mijn uitgever die veel zenuwachtiger was dan ik... of uh, enfin, iedereen om me heen uh, sprong op. En, uh. en daarna werd je geïnterviewd live ja. in een Nieuwsuur. Want daar werd het ja. ook uh, in bekendgemaakt door Twan Huis. En toen, toen stond je daar met een microfoon in een hele lawaaiige ruimte... met al die, al die geroezemoes na afloop. En toen moest je daar... Uh, ja, op meteen met, op van die vragen be, be, beantwoorden. Nou, je dat, moet je heel erg concentreren als je inderdaad midden in een receptie staat. Ja. Het zag een beetje uh, ongemakkelijk uit, alsof je er niet helemaal raad mee wist. Oh, dat gevoel had ik niet. Maar wel van ik moet me nu concentreren, want iedereen om me heen is aan het praten. En ik moet nu horen wat er gezegd wordt, dat wel. Ja, en wat me daar ook heel erg bij opviel is dat je iemand bent die taal heel letterlijk neemt. Dus als Twan Huis, die, die vroeg dan bijvoorbeeld, um, uh, het geluk houdt maar niet op hè, in je leven. En dan denk jij niet van, ach, laat ik nou eens even leuk met hem meepraten en roepen. Nou, inderdaad, het geluk houdt niet op de ene prijs aan de andere. Dan zeg je heel serieus, nou, daar werk ik ook heel hard voor. Ja, nou is het ook wel zo, hè? Ja ja nee dat uh, zomaar nee dat kon ik dus niet op het moment denk ik nee ja nee, en maar... ook een beetje relativering hoor van dat woord geluk uh, ja op zo'n moment denk ik ja dit is een soort dooddoener en het hoort geluk ja het is natuurlijk is... heel mooi om dat te krijgen en uh, het helpt enorm ook voor de voor mijn winkel tussen aanhalingstekens maar uh, ja Nee, op zo'n moment na zo'n vraag... dan ga ik daar op mijn manier op in. En dat is blijkbaar die manier, ja. Het is een omschrijving die waarschijnlijk ook heel vaak... Uh, tegen je gebruikt wordt. Omdat je namelijk ook in werkelijkheid een best wel onwaarschijnlijke hoeveelheid prijzen hebt gewonnen... voor ja. ongeveer alles wat je doet. Voor zowel tekenen als cabaret, ja. als voor schrijven, als voor dichten... als voor kinderboeken, als voor romans. Dat ja, dat heeft natuurlijk mee te maken dat ik op verschillende terreinen bezig ben. Dat ja. is ook wel zo. Maar je ja. hebt toch wel echt best een beetje boven gemiddeld veel prijzen gewonnen, Dat is waar, ja. dat is waar. Ja. Ja. En dat is mooi, ja. ja. En heb je daar een, een, zelf een idee over hoe, waarom dat is? Ik denk dat ze het mooi vinden wat ik maak, toch? Ik denk het, absoluut. Ja. Ja, ja. Ja. Dat maar heeft heeft het ik iets... heb verder geen invloed op al die dingen. Zit, ik zit zelf wel eens in een jury. Dan zie ik ook wel hoe ik met de jury kan gaan... Ja. Uh, dus in die zin kan ik ook wel dingen relativeren. Maar ik, ja, ik heb er verder geen invloed op. Dat, het wordt mij in de schoot geworpen nadat ik iets gemaakt heb wat ze mooi vinden natuurlijk. Is er een ja. periode geweest dat dat droog viel, dat dat minder was? Jawel, de, de, de, de, het gaat ook wel met golfbewegingen. Je ziet dat, uh, goh, wanneer was dat zo, begin van dit, uh, deze eeuw? Toen dat ja, wat veel grotere commercialisering kwam en... en, en ja, toen, toen begon men opeens te roepen dat er allerlei dingen elitair waren... die in mijn ogen helemaal niet elitair zijn. Of in elk geval niet in, die, in de zin die men bedoelde. En dan zag je wel dat er iets veranderde. Maar ja, dan was het weer in een ander land, in Duitsland of zo, niet het geval. Dus, uh, Want dat was speciaal in Nederland dan heel erg Ja, dat, ik heb een hele tijd, jarenlang eigenlijk nauwelijks iets in Nederland kunnen doen dat ik niet gevraagd werd of zo, maar dan wel weer in Vlaanderen... of in Wallonië of in Duitsland of weet ik waar. Maar dat is weer over. Ik, bedoel, ik kom weer in Nederland, ja. Dus dat waren, laten we zeggen, de fortuinjaren, zullen we maar zeggen... politiek gesproken in Nederland, waarbij ja, er is echt zo'n zo'n ja. golf kwam... Ja. Van dat alles opeens elite was. En in, in was, Nederland, in mijn ogen, worden, is dat dan ook altijd een beetje mm -hmm. sterk. Ja. De trend is in Nederland altijd veel duidiger in mijn ogen... Ik dat, dat dat... Hier in België wat natuurlijk veel ja, meer gezicht heeft. Meer soorten mensen. Ja, and, uh, daar zie je dat, minder, dat men minder uh, met z'n allen één kant op gaat... en dan weer met z'n allen andere kant op. Is natuurlijk niet met z'n allen, maar het is de indruk ja. die je daarvan krijgt. Mm -hmm. En dat viel me toen op, ja. ja. Maar goed, dat, dat, dat hoort erbij. Dat je... Het is een vrij beroep, en de ene keer gaat het fantastisch, en de andere keer minder. En dat is ook natuurlijk met het schrijven zelf, maar ook met hoe het, hoe het uh, overkomt, ja. En wat bedoel je met commercialisering? Uh, dat, nou, dat men, er was, laten we even alleen dan kinderboeken bijvoorbeeld noemen. Er was echt een bloeitijd, jaren tachtig en negentig ook wel. En dat er in Nederland met name ook een grote belangstelling was voor eigenzinnige kinderboeken, andere, nieuwe, uh, waar hart en ziel in gestoken werd... werd en niet uh, volgens het, uh, ja, de, voor, de clichés. Daar was aandacht voor. En die aandacht die verdween weer. En toen was het uh, ja, de boeken die goed verkopen. Hè? Neem Geronimo Stilton of dat soort boeken... Die, waar natuurlijk hele, hele marketing achter zit... en waar ook een groep mensen achter zit. Dat soort kwam, kwam meer op. Ja, nou, oké. Okay, maar uh, zo werkt dat dan. En dan zie, je, dan zie ik dat na een paar jaar toch weer, ja, weer nieuwe kansen zijn. Maar zo gaat het. Ja. Maar is Bijvoorbeeld Harry Potter, is dat een voorbeeld van commerciële kinderboeken? Ja, maar wel van een boek dat op, op dat moment heel, eigenlijk heel veel naar zich toe zoog. Waardoor je zag dat mensen... Ja, ik bedoel, ouders moeten kinderboeken betalen. Ja, dat is tot een zekere hoogte dat men de portemonnee voor open wil doen. Dus dat merkt je ook wel... Maar ik bedoel, dat, is, dat is wat er gebeurt. Ik bedoel niet van... Uh, ik, ik heb nergens onder geleden, laat ik het zo zeggen. Nee, nee. <laughs> um, en Feest van het Begin, dat is een roman. Ja. Voor, ja, van, voor Vanaf welke leeftijd lezen we dat? De ik Feest van het Begin. Ja, de, de, de roman nou. die de Aqualiteratuurprijs literatuurprijs won. Wat zou we zeggen, 27,5? Ja? Ja. <laughs> of... Het is geen boek voor jongeren. Niet, hè? Nee. nee, het is een boek voor volwassenen. Ja, maar ben je 27 en een Nee, kijk, ik, las, volwacht... ik heb nooit een jongere boeken gelezen. Ik las kinderboeken en vanaf mijn 14 of zo... keek ik wat er in de kast van mijn ouders stond. Ja. En ging ik dat lezen. Dus ja. dat, dat verschilt enorm. Dus op je 14e nee, maar ik wil wel had je zeggen, dit kunnen lezen? Ja, maar ik wil wel zeggen... dit is gewoon een boek voor volwassenen. Omdat mensen... soms dan, dan is, ben ik... Ben, uh, weet je wel, dan zit je als schrijver achter, uh, achter je boeken op een beurs of wat dan ook. En mensen komen dan voor een handtekening. En dan zijn er ook mensen die... dan voor hun kind van negen of zo... een dichtpundel voor volwassenen van mij willen kopen. Ja, maar mijn kind is al zo voorlijk. En dan moet ik toch even zeggen... ja, sorry, dit is wel voor volwassenen bedoeld. Qua thematiek alleen al. ja, ja. Want wat is de thematiek van feest van het begin? Uh, de thematiek. Ik denk dat het over verschillende dingen gaat. Ik vind het altijd heel moeilijk om dat zelf uh, onder woorden te brengen. hoor. Want dan stop je het in zo'n hokje, je eigen boek. Maar ik denk dat net als het boek daarvoor... Het is net als het boek daarvoor. Alles nieuw. Uh, een roman die speelt in de overgangstijd. En daar zit dan die gedachte in van... dat mensen toch weer denken dat de, dat de tijd nieuw kan worden. Dat alles... Uh, ja weer hoopvol zijn, de dingen kunnen toch weer beter en ja het loopt toch weer uit de hand, uh, gaat toch weer de hele andere kant op, maar die mensen blijven de kracht hebben om te denken, er gaan dingen vernieuwen en veranderd worden, dat is denk ik een van de thematieken. En die andere zit dan in die in, in een pianofortebouwer die die op een opdracht krijgt van zijn vriend die beul is in in, uh, in die stad en tot parijs, maar ik noem het niet een keurige meneer die gedoemd was vanuit zijn verleden... om uh, het vak van Bill uh, uit te oefenen. En die man moet een keuze maken, die muzikant... om... Uh, ja, zijn passie te volgen of dat andere te gaan doen... dat heel controversieel is, maar waar hij wel weer geld voor krijgt... waardoor hij misschien ook weer zijn passie kan vervolgen. Al dat soort dubbelen zit er ook in. Ja, dus de man die heel goed um, klaversimmels en pianofortes kan ja. bouwen... die kan uiteindelijk ook heel goed een guillotine bouwen. Ja, een prototype. Een ja. prototype, wat waarvan, ook in de werkelijkheid er gebeurd is. Waarvan ja. hij denkt... Uh, waarvan hij ook eigenlijk overgehaald wordt... om te zeggen van ja, maar daar doe je ook iets goed voor de mensheid mee. Want misschien ja. is dat wel een veel prettigere manier... om onthoofd te worden met één zo'n klap. dan uh, uh, Dat was ook zo. Ja, ja, zo dacht men ook. Ja, dan ja. met het zwaard daarvoor of hoe het ja. ging, wat ja. vaak misging. Ja. Ja. Al deze mensen leven dus eigenlijk tijdens de Franse revolutie. Het ja, feest en van het begin is ja. dus het, het feest van het begin van, een, een, van die omslag. Ja... Um, maar die, die, de, de, de tegengeluiden komen ook al vrij snel. Ja, of de, de, ja, de teleurstellingen of de dingen die uit de hand lopen. Ja, ja. ja. bijvoorbeeld een van de personen is een, een jonge vrouw... die een, een, als non in een leeshuizen werkte. En daar vervolgens uitgaat en dan in, in, in het leven terechtkomt... in haar oude huis terugkomt. Ja. En, in haar, en haar familie is weg... Maar op de bovenverdieping is ja. de man die ooit de bediende van de, van de rijke familie was. En zij moet hem natuurlijk met alle egaars van de nieuwe tijd... namelijk gelijkheid, vrijheid, ja, ja. broederschap... Uh, daar laten wonen. Ja, en dat loopt ik ook mis. Maar dat ja. loopt niet fijn af. Nee. nee. nee. Maar dat is, dat is denk ik ook iets wat daar telkens in terugkomt... Dat Namelijk wat er niet zo fijn afloopt is dat, dat, dat die helemaal uiteindelijk gewoon het hele huis overnemen. Ja, dat is, En, dat is, en eh, totaal en een bedreigend en naar zijn ja. tegenover die vrouw. En niks meer leuk, gelijkheid, broederschap. Ja, maar ook, ook dat, het denken dat dingen goed zijn die dan, dan toch verkeerd lopen. En dat is ja. ook zo met die, met die bouw van inderdaad wat er later die guillotine heet. Men dacht werkelijk van dat dit een humane oplossing was. Want ja. men twijfelde niet over de doodstraf. Dat, ja, ze dachten, zonder doodschap gaat het een zootje. Um, maar ze dachten echt, dit is een manier om, om ook gelijkheid te krijgen. Want de, de armeren werden heel wat ruksieglozer doodgemaakt dan de adel en, en dergelijke mensen. Dus uh, ja, dat was een humaan idee. En de, de relativiteit daarvan ook weer van... men denkt iets goed te doen en het loopt weer uit de hand. En de, ja, ik, vind dat ook een, ik vond dat ook heel boeiend om mee bezig te zijn als thematiek. Is dat heel erg jouw uh, levensgevoel? Nou, misschien wel van dat je steeds dan toch denkt dat dingen weer... dat, dat toch, dat en toch, wat daar toch altijd weer in zit... en wat ook in nieuwe tijden zit... Dat de, de dubbele van de, de onmogelijkheid en de, de, de ja, de grote beperktheid van het menselijk bestaan en tegelijkertijd de kracht van mensen om toch elke keer weer te denken: ja, maar misschien kan het toch wel weer beter en mooier. En daar, daar, daar ga je ook, ga je ook door, want ze kan je net zo goed ophouden. En, en wat is dan sterker bij jouzelf? Dat, dat, dat iedere keer meegesleept worden door dat geloof in het nieuwe? Uh, wat sterker is, of, denk ik, het allebei. Of uiteindelijk ja. toch dat weer moeten zeggen van... oké, okay, uh, ja, ja. helemaal geweldig is het ook weer niet geworden. Nee, maar wel dat... En ik denk, misschien oefen je daar ook nog wel extra in... als je ook uh, kinderboeken schrijft. En niet alleen voor volwassenen. Want dan plaats je als het ware steeds in beginnende mensen. En beginnende mensen kijken toch als beginnende mensen... En Zien dingen soms, ik hoop dat het ook zo blijft hoor. Ze worden nu ook wel heel erg jong alweer in allerlei clichés geduwd. Maar, uh, beginnen de mensen toch kijken naar, naar dingen op een manier die wij soms af hebben afgeleerd. En als je dat oefent en als je dus schrijft ook vanuit die blik van onderaf, dan uh, krijg je dat, ja, dan krijg je dat mee. En, en hoe oefen je dat? Dus je oefent eigenlijk een soort onbevangenheid. Je oefent een soort uh, niet-plasee manier van kijken, denk ik, ja. En je oefent dat do door te schrijven vanuit... Ja, als, als ik schrijf, dan verplaats ik me in mijn personages... welke leeftijd of welke geslacht ze ook hebben. En als je dat doet vanuit kinderen, ja, dan, dan is dat die blik. Die blik van onderaf, ja. Ja, maar dat, dat klinkt toch een beetje abstract, want, want, hoe, hoe, want je weet inmiddels juist heel veel... Je bent inmiddels eh, eh, net de fase ingegaan van het 60-plus. Ja, ja, ja, ja. Dus je, je weet enorm veel. Je hebt al die kennis en al die inzichten enzovoort in je leven ja. opgedaan. En tegelijkertijd moet je dan terug naar die onbevangenheid van, van kijken... alsof je de dingen voor het eerst ziet. Ja, maar dat is die mengvorm. Ik denk dat het ook niet voor niks is dat sommige... Eh... Ik denk dat was Theo Die heeft het grijze kind geschreven ooit. En dat is een verhaal over volwassenen vanuit een kind. Maar dat kind heeft al een vorig leven gehad. Dus kijkt ook weer vanuit de kennis van zo'n vorig leven. Dus het is, is, is zo'n soort mengvorm. Ik denk ook in mijn laatste kinderboek... Uh, maar ik ben Frederik, zei Frederik. Dat gaat dus eigenlijk ook over een volwassenen die, die een kind wordt. Eigenlijk omdat hij dingen uit zijn kindertijd niet op een plek heeft gezet. En tegelijkertijd speelt, dus het is een soort mengvorm van dat, die volwassen kennis en dat, en dat kinderlijke. En hij ziet ook opeens, als hij kind geworden is, uh, ja, hoe kinderen eigenlijk behandeld worden. Uh, omdat hij hetzelfde is, terwijl hij denkt: waarom doen jullie niet normaal? Uh, dus ja. het is een meng, mengeling. Ja, ja. De, de man: de, voor, voor, dat is voor echt kleine kinderen. Uh, dat boek dat is boek. vanaf een jaar of acht of zo. Maar ik ben Frederik ja. zei Frederik. heel mooi door jezelf geïllustreerd. Met hele kleurige, een uh, beetje meer schilderachtige ja, illustraties. Ja, daar ik zin in. Ja. Huh? Ik, ik was zo lang met die roman bezig geweest, feest ja. van het begin. Dat ik daarna heel erg zin had om te schilderen. En dus ik heb het allemaal in kleur gedaan. Ja. Leuk, ja, want meestal ben je meer een tekenaar. Ja. En je hebt ook heel veel in zwart-wit getekend. Ja. En dit is opeens een soort... Uh, een ja. ongelofelijke uitbarsting van, van verf en kleuren, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. En dat kind komt een trauma tegen uit zijn jeugd. Door dat... U hoort het, of beter gezegd, u hoort weer even niets... Uh, Wij zouden Antwerpen moeten horen... Joek en Veningen gaan in gesprek met Joek van Leeuwen. Maar wederom is er een storing. Is de verbinding weer even weggevallen. Ik kijk hoopvol naar de studio. En ik hoop nu maar dat er weer verbinding is. Ja, ja. Jawel. Ik hoor, ook, ik hoor ook weer iets. Ja. ja. ja. En, en dan weet ik weer niet hoe lang waren we weg. Nou, heel kort dit hoor. Dat was echt uh, oh, 20 seconden. Okay. Ja. Oké, okay, dan hoeven we niet aan dingen te gaan <laughs> samenvatten, herhalen. Dan is het goed. Ja, we, we hadden het over de, de grote mens Frederik... Die in, die in de krant iets leest wat eigenlijk een trauma raakt uit zijn jeugd. Een propje van dat ding maakt en door het propje in zijn zak te stoppen. Heel mooi uh, beeld eigenlijk, want zo gebeurt het natuurlijk vaak met ons allemaal letterlijk. Met ja. ons grote mensen. Dat we iets, ja. dat een soort propje in ons hand maken van vroeger, en opeens ons weer precies zo klein kunnen voelen als die ja. tijd waarin dat gebeurde. Maar dit kind wordt dan weer een echt kind. Ja. En gaat gewoon in het, in het lichaampje van een kind weer verder. Ja. En gelukkig komt het goed. Ja, het komt goed. Ja, hij, hij lost zijn eigen trauma als het ware op. Ja. ja. Door trauma staat er verder niet in? Nee, nee natuurlijk niet. Nee. Gelukkig maar. <laughs> ja, nee. het wel toe. Maar het, het, raakt, het raakt een heel pijnlijk gevoel van, van iets van vroeger. Ja. Ja. Um, is dat ook iets wat, als, als we dat even mogen veralgemeniseren, iets waar je wel erg in gelooft? Dat je wel de dingen moet verwerken, om zo maar zo te zeggen. Wil je, wil je daar niet als een ballast je hele leven mee rondlopen? Dat denk ik wel. Ja, ik, het is een verhaal dat niet mijn verhaal is. Het is een verhaal dat... Uh, het is eigenlijk ontstaan doordat ik uh, een oud-oom en tante had... Die, uh, die hadden een pleegkind jarenlang die opeens weg moest... en waar ze geen contact meer mee hadden... en waar ze nooit meer helemaal overheen kwamen... dat ze dat kind kwijt waren. Dat was de allereerste gedachte waardoor dat boek ontstaan is. En nu dan dus verteld vanuit denk het, wel, het kind... dat ik, opeens bij zijn adoptieve ouders weg moest... Ja. Ja. Dat, is, dat speelt daarin. Ik denk dat uh, inderdaad gebeurtenissen of ervaringen... of veiligheid, onveiligheid in je jeugd... wel heel veel uh, invloed heeft op, uh, op je volwassen leven. En in die zin verbaast ik me vaak over nog steeds volwassenen... die doen alsof het voor kinderen allemaal klein is... wat ze meemaken of... Uh, ja. Het is, zo, het is juist zo belangrijk, omdat het is als het ware de pizzabodem voor de rest. En uh, daarom verbazing ik me soms over dat, ja, dat men dat toch erg onderschat. Alsof, alsof dat ach ja kinderen, dat zal wel bij hen niet zo'n invloed hebben. En dat is juist vaak wel zo. Ja, je schrijft eigenlijk ook best veel over kinderen die ja die, die niet zo heel erg super gelukkig in hun kind zijn zijn. Hè? Dat komt niet, niet altijd, is dat zo. Maar er zijn wel boeken waarin dat zo is. Ik heb natuurlijk ook dat uh, boek geschreven toen mijn vader een struik werd. Uh, over een vluchtend kind. Uh, ja, dat ja. komt er wel eens in voor. Het is vader... niet allemaal uh, jolig en... en uh, gezellig En er is niet niks aan de handen. Nee. nee, maar ook bijvoorbeeld een boek waar je misschien wel heel, heel, heel beroemd mee bent. Iep. Ja. Daar ben je ook heel beroemd mee omdat het verfilmd is. En dat ja. dan ook een, een mensen via de film zo'n boek weer vaak dan ontdekken. Of omgekeerd. Dat of in ieder geval het ja. verhaal ja. ontdekken. Als je, als je Iep leeft of als je Iep ziet... dan, dan is er eigenlijk ook best heel veel uh, zielige kinderen een beetje... De wat zielige kinderen, zij zelf? Of, uh... Nou, het, het hoofdpersoon is natuurlijk al een heel wonderlijk wezentje, namelijk een meisje en een vogeltje. Ja, een meisje en een vogeltje, maar het is. Maar die is nog wel vrolijk. Ja, en dat is echt bedoeld ook in het boek. En ze hebben ook echt geprobeerd dat in de film ook werkelijk een goede. een goed figuurtje een meisje te vinden. Want het, het gaat er echt om in Iep dat. Uh... Ja, dat dat dat, dat vogelmeisje, iets is wat... Ze ja, dus komt telkens ergens in het... In, het ene keer heb ik een echtpaar, ander keer bij ik een meisje, dan enzovoort, enzovoort. Eh, dat iedereen die haar vindt of haar tegenkomt, haar ziet als een heel bijzonder geschenk. Dus eh, er moet een soort... ook een emotionele band tussen zijn met dat, met dat vogelmeisje. Maar het ook telkens weer moeten loslaten. Het is denk ik vooral een boek dat over loslaten gaat. En over... Eh, ja, dat was het, frappant ook in het, verschil, met een verschil, het frappante als verschil tussen het boek en, en de film. Dat eh, op het laatst die pleegmoeder Tine in het boek... Um, nee, ik moet het andersom zeggen. In het boek op het laatst vliegt dat vliegeltje weg hè, met de vleugeltjes. En aanvaardde dan Tine en Wadde, zeg maar de pleegouders... aanvaarden dan ja, dat zij nu helemaal vleugels heeft, dus weg moet vliegen. Terwijl in de film zelf is het Tine, dus die pleegmoeder... die uh, het, het vogelmeisje vasthoudt. En zij is het die, die haar loslaat, heel letterlijk. Die dus dus dat, dat is vanuit de moeder gedacht. Van die, die laat het los. Terwijl in het boek is het vanuit het vogelmeisje zelf gedacht. Dat voelt een heel ja, opvallende, opvallend verschil van interpretatie. Maar, Ver, vervelend verschil? Nee, helemaal niet. Interessant, niet. Ja. interessant. Ik denk ook oh, dat het is gedacht vanuit... Vanuit die moederfiguur, niet vanuit het vogelmeisje. Ja, ja, maar goed, het vogelmeisje komt dan vervolgens een meisje of landt bij een meisje in de kamer. Die, die wel heel naar door de vader wordt uh, behandeld. Nou, dan namelijk ik eigenlijk een verwaarloosd kind... wat een beetje uh, niet leuk door de, weinig, te weinig aandacht krijgt. Ja, het te krijgt weinig... te weinig aandacht. Dat okay. is ja, ja, nou... Maar ja, in, in een ander boek, zoals de Metro van Magnus... zie je die ouders weer heel knuffelig op een bank zitten. Dus dat ja. gebeurt ook. Ja, ja dat <laughs> gebeurt ook. Ja. Maar dan komen we ook nog weer een jongetje tegen, het, het, het, het, het viegeltje. En het jongetje zit in een horstel. We zijn er zoiets als een herstellingsoord... Ja. Ook, want ook de psychiatrische kliniek of zo'n soort achter iets komt nogal eens vaak in je werk voor. Um, ja, dat is een soort. Een soort uh, inderdaad, een, een tehuis voor wie uh, uh, te moe is geworden in alle opzichten. Ik noem het geen psychiatrische kliniek, maar nee. wel een soort hersteloord. Ja, ja. ja dit jongetje, dat jongetje had te veel angsten. Ja. Maar dat ging ook over. Fijn. Ja. Ja. Maar is dat een verkeerde ja. waarneming? Dat, dat de, de soort psychiatrische kliniek nog alles langskomt? Nou, ik weet niet zo gauw wat je bedoelt nog in een ander boek. IK, in iep weet ik dat, ja. en in, Ik zie dat niet zozeer psychiatrisch, in, maar alles nieuw. Die vriend van de hoofdpersoon. Oh, ja. Die ja, echt ja. letterlijk ook zelfmoordde. Dat is een roman van in... volwassenen. Ja, dat is een goed. Ja. En nog ergens, dat weet ik nu zelf even niet meer. Maar nog ja. een plek ergens. Ja. Dat dus ik dacht: hé, hey, dat is toch ook wel iets. wat dicht bij, bij je wereld is, blijkbaar. Nou ja, wat, ook wel, wat ik ook wel gezien heb van iemand die psychotisch werd en, en hoe dat dan ging ja, zulke dingen zie je, observeer je en die kunnen op een hele andere manier weer in je werk terugkomen ja. dat is zo en die iemand dat uh, doet er verder niet toe dat nee. die dichtbij stond ja. die dichtbij was ja, ja. ja. ja. En, um, en je vader is ooit nog zelfs directeur geweest Bedacht ik later of is die link daar helemaal niet. Vader zijn de predikant, maar daar komen we straks nog wel ja. verder over. Ooit directeur, of niet directeur geweest, maar in elk geval verbonden geweest aan de ja. Hè? Zetten. Ja, Maar dat was nog voordat de Heldingstichting echt psychiatrisch werd. Ah, ja, dat was toen nog, dat was in de jaren, begin jaren 60. Toen was het nog helemaal een, een, een, een reeks de huizen voor. Meisjes die thuis een heel moeilijke thuissituatie hadden, of die ongehuwd zwanger waren, wat toen ook natuurlijk een punt was. En toen was het nog echt, want het was vanuit een protestantse traditie, hè. Dus, uh, hij was ook echt, hij was, toen hij daar kwam, dominee en president-directeur. En hij heeft dus zelf terechtgezegd: dat kan niet, dat zijn twee rollen die verschillend zijn. En heeft toen dat gesplitst en er is een andere dominee gekomen. En hij was president-directeur, maar wil eigenlijk weer gewoon theoloog ergens zijn. En is dus daarna hoogleraar geworden in Brussel, waardoor wij in België terechtkwamen. Maar het was toen nog, dat is pas later echt een psychiatrisch instituut geworden. Is toen ook nog in de opspraak geweest door die andere directeur, daarna die het een en ander heeft uitgehaald. Ja, ja iets met uh, seksueel misbruik of zo. Die hè? heeft misbruik ja. gemaakt, ja. ja. ja. En en maar behaald... dat was echt een andere fase. Ja, ja. Oké, okay. maar de, en was dat iets wat vanuit toen jong zijn en daar... dat zien heel veel indruk op je heeft gemaakt? Nou, het was natuurlijk wel een, een ervaring. Want de, ja, het was een, ook een soort overschot aan, aan meisjes van, van ongeveer puberleeftijd... die daar in de rijen soms voor ons huis... Uh, uh, langs liepen. En uh, een van mijn eerste beelden toen wij waren... Hoe oud was ik? Ik was acht of zo toen we daar naartoe verhuisden. Uh, dat we dan... Uh, na, ja, we werden natuurlijk voorgesteld als uh, directeursgezin, et cetera. Ik heb zo'n beeld van dat we toen ergens kwamen in zo'n huis met die meisjes... en dat ik werkelijk... Uh, of dat het met mijn zusjes ook zo was, weet ik niet meer... maar dat ik echt van schoot tot schoot ging... Uh, bij die meisjes moesten, allemaal, moesten wilden ze me eventjes op schoot hebben. En dat, dat beeld is later teruggekomen in dat boek van toen mijn vader een struik werd. Waar al die grootmoeders om de beurt dat uh, meisje, dat hoofdpersoonje van dat boek... allemaal op schoot willen hebben. Dat is zo'n beeld van... Van zetten toen dat me nog, uh, nog herinnerde, en dat er ook weer op een andere manier zo'n boek terugkomt. Ja. Als een hele grote pop. Wij ja, zo'n zo schattig meisje. Ja, ja. Zo, echt zo. Ja. Ja. En mijn vader heeft toen wel het een en ander veranderd in de wat. Ja, nog wat oude situatie. We kregen toen, ik herinner me dat we kregen gewoon als directeurs gezien. Dan kwam, werd er kwam, er werd de groente nog van het land. Of wat er, ja, dat kregen we gewoon. En toen zei hij ook, ja, nee, dat kan niet. We moeten net als iedereen in de winkel kopen. Dus dat heeft hij toen ook afgeschaft. Dus hij heeft veel van dat soort dingen wel gemoderniseerd. Ja. Mm -hmm. Ja, um, meisjes van die soort leeftijd die komen ook, ook nog wel eens voor hè? in je werk. Het, het, het volwassen wordende jong, ja, jonge ja. vrouwtje, zullen we maar zeggen. Bij ja, meisjes, zoals, dat die weeskind, zoals dat weeskind in, uh, in uh, hoe heet mijn eigen boek, uh, Feest van het Begin. <laughs> Ja, die op een bepaalde manier... Zo uh, heet het absoluut. Zo heet het, ja, ik weet niet meer. hoe heet het in mijn boek? Ook? Van de, ja, ja, van de zwarte. Arco. Dus ja. inderdaad, het begint met een heel mooi, ja. een mooi uh, bes beschreven jong meisje. Ja. Een vondeling. Ja. ja, zonder geschiedenis. Zonder dus geschiedenis. Ja. Ik ga meteen even, want je hebt ook een heel mooi klein gedichtje geschreven. Waarbij, je, dat heet vondeling. Yeah. Dat had je geloof ik al veel eerder geschreven. Ja, dat, hè? Heel dat is heel ouder, oud. Ja. Maar dat maakt niet uit. Blijkbaar was dat een, een, een waarneming die helemaal moeiteloos op deze hoofdpersoon door kan. Dat gaat zo, vondeling. Iemand is altijd uit iemand ergens. Legt zich de vondeling. Zegt, roep maar, raap maar op, kleed maar aan. Geef maar naam. En is al aangeraakt en is al rondgedragen. Ja. Dus zeggende, niemand is ooit niemand. Ja, ja. ja dus altijd, ook al, al lig je als een klein niemand bundeltje. En tegelijkertijd ook inderdaad je, je wortels. Ik vind toch ook met het ouder worden hoe, dat ik meer daarover nadenk, de wortels waar je, ja, waar je vanuit komt. De, ja. ja, want dat meisje, uh, uit feest van het begin. Is, is een vondeling, is al zo'n bundeltje voor een kerk ergens uh, ja. neergelegd... Uh, wordt, wordt groter in dat weeshuis... en moet dan opeens die enorme turbulente maatschappij... tijdens die Franse revolutie in... Ja. En, en moet opeens wel heel, heel uh, uh, in korte tijd uh, groot worden. Ja, ja, is, is eerst naïef, begrijpt nog niet helemaal... Uh, ja, hoe hard het eigenlijk is, maar leert het wel, ja... ja. Je leert zich, leert zich op, uh, toch heel goed te handhaven dan. Ja. ja, wordt opgenomen door een wat oudere kunstschilder op een gegeven moment. Ja. Een beetje vies ouwe. Nou ja, vies. Ja. ja, eigenlijk wel. In een heel vies huis in elk geval ja. ook. En die man is zelf ook een beetje vies. Uh, letterlijk. En uh, een beetje muffige man waar ze dan ja. zo bij wordt opgenomen. En model mag staan voor zijn schilderij. Ja, ja zij dus... Uh, de, de symboliek wordt van... Van de vrijheid en, enzovoort, uh, met een bezem in de hand, of wat was het, ja. En, Marianne. Ja, een soort Marianne moest zijn. Een soort Marianne, zijn. Marianne ja, Waarbij ik dan zijn. ook zeg, het laatste van, ja, waarom, waarom is het eigenlijk zo'n, zo'n jong meisje en niet een wijze oude vrouw of zo, die het symbool is, ja jong meisje met ontblote borsten, met een ja. soort deken om en een ja, bezem in de hand. Dat ze niet weet waar ze, waar ze aan begint. Ja. En dat ze denkt van. Ze zelf ook heel verbaasd naar al die schilderijen, staat te kijken: en ja. denkt, is dit nou vrijheid? Ja, uh, ja dus. Ja. Vreemd symbool. Ja. Ja. Maar dat is een, een, een, een, een iets waar je heel makkelijk mee wordt Dus het, het, laten we zeggen, die, de jonge vrouwen die de volwassenheid inkomen. In nou, voor eenzelvig niet, maar wel dat ik het een, een beeld vind, omdat het uh, een beeld is van, uh, ja, eigenlijk net zoals met die kinderen in die kinderboeken, van die die ergens helemaal beginnen. En nog niet blasé zijn, nog niet denken het allemaal te weten, maar wel op zoek gaan. Ja. ja. Um. Je zei ooit, ik ben eigenlijk in die kinderboeken al heel vroeg hè, begonnen. Je bent eigenlijk heel vroeg begonnen. Je eerste boek schreef je toen je 25 was ja, of zo. zoiets, zoiets, Ja, zoiets. Hè? Ja. Nou, dat is best vroeg, toch? Ja, dat zijn er die vroege beginnen. Ja. Ja, ja, dat is waar, maar toch. Ja. Je was opgeleid als, uh, uh, ook als tekenaar. Ja. Kunstacademie gedaan. Ja. En daarna ook nog geschiedenis gestudeerd. En je kon zowel schrijven als tekenen als ook cabaret maken, waarover straks nog meer. Uh, dus dat tekenen en dat, uh, en dat schrijven samen... leidde dat eigenlijk tot het worden van... Uh, in eerste instantie van kinderboeken schrijfster? Ja, het was eigenlijk, begon inderdaad heel simpel met het idee van... ik kan tekenen, ik kan schrijven. In kinderboeken staan tekeningen, laat ik het eens proberen. Maar juist door te proberen... Um, ontdekte ik de mogelijkheden en en ja die ook voorbij dat de, de de beperking van de leeftijd in tegendeel je kunt over leeftijden heen gaan um, zag ik ook wel weer terug mijn een, een boek als Winnie de Poel was in ons oudelijk huis een ja, een soort boek dat bij de subcultuur hoorde. We kennen het ongeveer bijna uit ons hoofd. En, en we speelden Poetakje na. Dat is een spelletje dat in een boek voorkomt. Ik ook, ja. Uh, ja, nou dat. En uh, mijn moeder lachte zich krom als ze zelf voorlas. Dus ik wist ook van, ja, dit is voor alle leeftijden. En niet alleen kinderen en niet volwassenen. Dat soort dingen. Dus dat, was, dat had... Een, er kwam iets terug van, ja, dit is... Dit is uh, hier kan ik wat mee. En, en, en daar vond ik via die kinderboeken ook wel mijn toon... Want ik wou eerst meer vrije kunstenaar worden... maar ik vond het allemaal zo somber wat ik deed. Ik dacht, dan ga ik toen niet de hele, mijn hele leven zo somberen. Nou, dus, ja, en via die kinderboeken vond ik een toon en een soort lichtheid... waardoor er een evenwicht kwam tussen het zware en het licht, om het zo te zeggen. En, ja, wat was dat somber dan van, van nou, het vrije heb, kunstenaarschap? Uh, uh, ja. Dat... Ja, in, in wat ik maakte en in waar ik over dacht. Ik heb natuurlijk ook wel een zware kant eigenlijk. Dus een, een niet zo jolige kant. Dat heb ik zeker wel. En door die, door die lichtheid van de vorm of van humor... krijg je dat mooie evenwicht in voor mijn eigen gevoel, toch? Want humor en lichtheid is natuurlijk niet, zo, is niet hetzelfde als oppervlakkigheid. Helemaal niet. Maar het, het bracht het mooi in evenwicht. En, en want, dat, dat, want, is wat ging het... je dan maken als je bij wijze van spreken hier gewoon los ging vanuit die zwarte kant ja. in het vrije kunstenaarschap? Wat maakte je dan? Ja, ik kan het niet helemaal onder woorden brengen, maar qua kleur en, en, en beelden was dat uh, ja, een beetje zwaar. En een beetje de wereld. Uh, Reflectie op de zware dingen. Van de, ik zat al als puber zo en dan was ik aan het schilderen en dan had je die, uh, die opstand in Praag en uh, hoe heet je ook weer, Jan Pallach die zich verbrandde. En daar maakte ik dan een schilderij van. Uh, niet letterlijk, een beetje half abstract, maar zo was ik bezig die we, de wereld en, de, en al dit soort dingen van de wereld aan het uh, verwerken. In, in mijn puberkamer met mijn schilderijen. Dat werk, ja. Maar dat, uh, dat was niet echt. Dus ja, dat... Het was beter. Ik merkte dat het beter was om die lichtere kant goed, uh, even goed. Uh, dus het moest er in uit, te zetten. Het moest eruit. Het kwam eruit of je wilde of niet. En dan vervolgens keek je ernaar. En dan dacht je, maar dat wil ik helemaal niet. Nou, ik vond het te, te, te zwaar. Ik, ik dacht, ik wil echt die, ook die lichte kant. En die en die uh, humor kan te, uh, ontwikkelen. Ja. Dat was gewoon bijna een besluit? Het was een combinatie van... zulke van, ja, dingen ontdek je al doende. Het is niet zo van, ik kom, ik ga eens dat doen. Het is toch uh, net als alles wat je maakt... Uh, of wat ik dan maak op mijn manier. Uh, door het te doen ontdek je dat. Dan denk ik, ah ja, dit, ja... En uh, ja, maar het begon eigenlijk dus nogmaals heel banaal met ja, ik teken, ik schrijf, laat ik dat eens proberen. Ja, en ja. toen maakte je meteen een boek. Dat heette uh, uh, hoe heet het ook hoor. Het Dus met appelmoestraat. Ja, de, de, mijn eerste boek was de appelmoestraat is anders. Oh ja, de ja, appelmoestraat ja, is anders. Ja, namelijk anders dan alle andere alle straten. Alle gewone straat, ja. De, de, alle huizen hadden iets anders en zo iedereen het wou. Ja. Een heel eenvoudig boek. Ik, moest, ik, ik heb heel, heel lang gezocht naar een uitgever die iets wou. En, uh, en die zei toen van, nou doe dat dan maar, maar het moet zwart-wit zijn. En je moet de letters er zelf bij plakken. En zo, het begon helemaal heel simpel. Oké. Okay. Ja. Nou, en toen ging je schrijven Een Huis met Zeven Kamers. Ja. Hè? Dat, was ja. dat was de tweede. Die, is, die, die heb ik hier ook weer in, in handen. Want ja. die is ook gewoon weer lekker heruitgegeven. Of blijven uitgeven, ik bedoel een, een blijver gewoon. Dat kun je nu wel zeggen, ja. De Metro. Van, met, eh, met aan de andere 70. kant de Metro van Magnus. Dus zo'n boek wat je lekker ondersteboven kan ja. draaien. En dan heb je nog een boek. Dan heb je ook weer een nieuwe, nieuwe omslag mm -hmm. um, en daar won je meteen een behoorlijke prijs mee, ja. zowel voor de tekeningen als voor de tekst, ja. namelijk een griffel en een penseel ja, een en gouden een griffel was, en een zilveren penseel. Nee, nee een, een gouden penseel en een zilveren griffel was het. ja. Oké, okay, dus een... de gouden penseel. Dus ja, de, de tekeningen waren nog in hiërarchie iets boven de tekstbewijs van spreken. Het ja. zilveren penseel. Ja. Nee, het gouden penseel en de zilveren griffel. Dat was ja. het volgens mij. Ja, ja. Ja, ja. En ja, maar toen deed ik opeens mee. ja. ja. Toen ja. zagen ze opeens dat ik bezig was. Zo werkt dat dan. En wie ziet dat dan? Ja, dan lig je in de boekwinkel en dan wordt er wat over je geschreven. En dat soort dingen. En daarvoor... Eh, ja, is het je grootmoeder en je tante die uh, naar de boekwinkel gaat... om te vragen of het er wel ligt? En als het er niet ligt, dan zeggen ze... Ja, maar weet u dat niet? Huh? Huh? Nou, dat soort werk. Maar ja. voor de rest was het nog niet veel. En dat was het grote nut van zo'n prijs dan te krijgen. Ja, ja zo werkt dat werk Ja, meteen uh, ja. uh, oplagen omhoog en zichtbaar. Ja. En dat is nooit meer overgegaan? En toen was je slechts 28? Toen was ik zoiets, ja. Ja. Dat was heel, dus dat was eigenlijk een heel jong, jong succes al. Ja. En dat is... Als je dat, toen ben je eigenlijk gewoon gestaag doorgegaan. Als je daar aan ja. terugdenkt. Hoe, hoe, hoe ging dat toen? Dat je gewoon dacht van... Nou, ik ga nog eens een boek maken. Nog eens eentje, nog. Eens ja, ja dat was toch wel echt helemaal mijn plan. Vanaf mijn kindertijd. Ik wil schrijven en ik wil tekenen. Dat cabaret is erbij gekomen. Maar het was altijd mijn idee... vanaf dat ik heel jong was. Dit wil ik. Ik wist niet hoe... Maar ik wist wel dat ik het wou. En eigenlijk ook altijd uh, ja, wel die kant uitgegaan ben. Ik, ik heb nooit echt een normale baan gehad, zoals, ja, als ik het zo mag uitdrukken. Wel natuurlijk in het begin allerlei klusjes gedaan om, om geld te verdienen. Ik heb uh, emailleren uh, gedemonstreerd op, op beurzen voor talens, hoe dat dan stond, in Brussel. En dan stonden die meisjes dan te keren terwijl ze keken... Oh, c'est chouette, c'est mignon. En dan ben ik maar bezig met die dingetjes. Ik heb... Uh... Oh, en dan, dan maakten we sieraden of zo, of niet? Ja, weet je wel. Oh, ja. ja, we zijn er weer even uitgevallen. Het is een perpetuum mobile, lijkt het wel, van deze uitzending. Antwerpen is toch heel erg ver weg... Weet maar het goede nieuws werkt nu net dat Djoeke Venninga er weer gewoon is. Djoeke, kom er maar weer in. Dit was echt heel kort. 15 seconden. Is het zo? Ja. Yeah? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, dan, dan is het goed. We, hadden, we zaten, we zaten uh, net te praten over het verschil tussen e-mail en e-mail. Maar dat oh. hebben we eigenlijk gehad. De e-mail. Nooit eigenlijk een gewone baan Nee, dat soort dingen. Nee. Dus inderdaad. Ik, begon, ik wilde altijd schrijven en tekenen, maar er, al dat soort dingen... Uh, dat duurt voor veel mensen langer voordat je er echt in zit. Niet iedereen. Uh, bij sommige mensen gaat het in één keer goed, maar... Ja, dat soort klusjes. En ik heb op, in het Museum van Schone Kunst in Brussel ook nog een, um, een kinderatelier gehad. Maar ja, er was geen kraantje in dat. In dat. Dus die kinderen die, die gingen kleur ontdekken. En toen gingen ze daarna hun handen wassen in de toiletten van het museum. En gingen door met kleur ontdekken op de spiegels. En toen nou, ben ik ontslagen, want die spiegels zaten voor verven. Dus dat was niet echt een succes. Als tekenaar ben je dus feitelijk echt op... Ben je echt opgeleid? Hè? Daar heb je een opleiding ja. voor gehad ja. als schrijver. Nee. Hoe doe je dat? Hoe leer je uh, dat? Doen. Heel veel doen. en Lezen en veel doen. Ik heb altijd geschreven, ja. Vanaf echt heel jong? Vanaf echt heel jong. Ja, ja. Wij horen gezellig die muziek in onze oren klinken. En we zijn gewoon gelukkig te horen in Hilversum en in de rest van Nederland. Uh, maar we houden even op, want het, is al het eerste uur zit er alweer op. Dat was het eerste uur van Djoeke Veninga in gesprek met Joke van Leeuwen. Ze zitten in Antwerpen. En dat was het eerste uur van het marathoninterview... wat nog twee uur doorgaat. Dus na negenen luistert u weer vanuit Antwerpen, vanuit Hilversum... naar Djoeke Veninga in gesprek met Joke van Leeuwen.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 Rijdt u particulier? Profiteer nu van duizend euro extra inruilwaarde. Daardoor is er al een auris vanaf 17.650 euro. Kijk voor de voorwaarden op toyota.nl. U heeft nog maar vijf dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Dit is Radio 1.